De chauffeur toeterde erbij en knipperde een paar keer met groot licht. Ook reed hij volgens de doorrood. Volgens de vader van de chauffeur is zijn, zijn zoon naar een collega... zodat die nog een passagier kon meenemen die zijn laatste bus had gemist. De vader van de chauffeur zegt dat zijn zoon nu het risico loopt om terecht zijn baan te verliezen. In Italië is de eerste private hsl verbinding van Europa in gebruik genomen. De drijvende krachtige het project is de directeur van Ferrari... En wil de strijd aangaan met het staatsbedrijf Trenitalia. Zijn bedrijf heeft nu alleen een snelle verbinding tussen Rome en Milaan. Maar wil uiteindelijk tussen negen verschillende Italiaanse steden rijden. Met 25 Ferrari rode treinstellen. Die treinen halen een snelheid van 300 km per uur. De reis van Rome naar Milaan duurt drie uur en enkeltje kost zo'n 90 euro. De Molukse motoclub Satudara heeft een afdeling geopend in Antwerpen. Het is nog niet duidelijk waar het clubhuis komt in de stad. Er zijn berichten dat de Antwerpse afdeling voorlopig wordt geleid vanuit Bergen-op-Zoom. In Antwerpen zitten afdelingen van de motoclubs Bandidos en de Outlaws. Mogelijk stapt een van die clubs over naar Satudara. In Nederland zijn er al lange tijd spanningen tussen Satudara en de Hells Angels. In België wordt gevreesd dat de spanningen tussen de motoclubs ook daar tot incidenten zullen leiden. Het weer behokt vanuit het zuiden buien, plaatselijk een kleine kans op wat onweer. tot zo'n 19 graden. Morgen op Koninginnedag droog en vrij veel zon, dan maximaal 21 graden. Dit was het... Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Muiden 2 kilometer. Verderop bij 1brug nog eens 2. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Rewek en Nieuwebrug 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 De voetjes van de vloer op de zondagmiddag bij CFM. Zondag in Kennemerland tot aan 5 uur vanmiddag met uiteraard heel veel lekkere dansbare muziek. En informatie voor Zodtvoort en de regio. En we houden de wedstrijd van vandaag natuurlijk voor je in de gaten. FC Twente tegen, tegen Ajax natuurlijk. Nou daarover zometeen veel meer bij Zondag in Kennemerland. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kermeland. En de tweede uur uh, staat weer vol met informatie en uh, leuke ontwikkelingen. Albert Jan weet daar alles en van. Wat voor ontwikkelingen? Ja, maar goed. Alweer. Zullen we beginnen met. Uh, tweete... Nee, wacht, wacht, oh, maar, wacht oh, maar even. Wacht oh, maar even. Okay. We beginnen om half vier met de evenementenagenda en ik zou zeggen, houd u pen en papier bij de hand, want we staan weer de nodige evenementen en natuurlijk met name morgen op het programma. We volgen voor u het voetbaloverzicht, natuurlijk de tussenstanden en de uitslagen en ik kan u nu alvast mededelen dat als alle wedstrijden nu zouden worden afgevloten, Ajax virtueel kampioen ja, zou zijn. want Ajax heeft gescoord. Ajax heeft gescoord en leidt met 1 tegen 0. Verder in dit uur kunt u de uitslag verwachten van de, de openingsrace van de Duitse Tourwagenmeisterschaft in Hockenheim. De openingsrace en vandaag verschenen 22 auto's aan de start. Naast Audi en Mercedes is ook BMW weer van de partij. Dus genoeg reden om te blijven luisteren naar ZFM op de zondagmiddag. Zondag in Kerenland bij ZFM. Zondag en dit is zo'n leuk plaatje. Ja, Michel Telo kennen we wel, maar dit is een beetje zijn broer, zeg maar. Gustavo Liva is hier. <middels> Chit check, check En zij Graag een kaartje van vijf gulden Voor de film van vanavond Ik vroeg waarom ga je niet met mij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 Dat is de tijd. Je kunt het door mij Dat is een tijd geleden dat deze groep een eerder had hoorde. Bloem en even aan mijn moeder vragen. Ja, het is bijna kwart over drie geworden. Zullen we eens even gaan kijken naar de tussenstanden in de eredivisie, olé, olé, de wedstrijden. Olé, die olé, olé. om half drie gestart zijn. We hebben het over FC Twente tegen Ajax. Inderdaad, Ajax virtueel kampioen op dit moment. 0 tegen 1. En dan Feyenoord AZ. Daar is nog niet gescoord. 0 tegen 0. Ja, inderdaad. Komt hij aan hoor. Komt hij aan. CFM Race Radio. Pit Report. Niet lachen Roel. Dankjewel. Ja, ja. Daar zijn we weer. De DTM op het Ja, de DTM is zojuist gefinished. De openingsrace die verreden werd op Hockenheim. En traditioneel wordt dit daar ook geopend en ook afgesloten aan het eind van het seizoen. En op 26 augustus komt de DTM circuit naar het Park Zandvoort. Nou, we hebben weer met drie automerken te maken. Naast Mercedes. Mercedes en Audi is ook dit jaar BMW vertegenwoordigd. Dus de start op, de start, uh, aan de start verschenen 22 auto's. En er zijn er 18 gefinished. En de race ging over 40 ronden. Lijkt de Formule 1 wel. Met 22 auto's. Ja, helemaal te gek. Ja. Uh, uiteraard, uh, nou, daar komt hij dan. Het is, uh, Hockenheim is van oudsher altijd een Mercedes-circuit. Uh, Zo ook in de uitslag terug te vinden. Want op 1 is geëindigd Gary Paffett Gevolgd door Jamie Green. Dus tweemaal Mercedes op 1 en 2. En het uh, bier stroomt alweer. Rijkelijk heb ik gezien daar in Hockenheim Op de derde plaats was het dan Extrem in de Audi, de eerste Audi op de derde plek En op de vierde plek was wederom Een Mercedes door Victories Nou dan zal u zich vragen, waar is de eerste BMW Die vinden we terug op plaats 6 Dat was André Prio met de BMW Dus een geweldig mooi deelnemersveld Bij de openingsrace van de Deutsche Tourwagenmeisterschaft dat Wat betreft de DTM, moet jij er al aan denken? Aan bier? Nee, aan pizza aan pizza. Oh, pizza. dat komt goed uit, want we hebben nu Een pizza lied. Lekkere Italiaanse muziek zelf de zondagmiddag bij Zondag in Kermeland. We gaan hem draaien. Eros Ramazzotti en un attrate. Praat. En die is kwijt en die is kwijt en en die is kwijt en un is Ze losia, ook voor Stra knoflook voor mijn collega Albert Jan Vos. ritme van Zandvoort ook op tv. Zie FM Text TV op kanaal 45. 45. -M -M. Ik dacht al, wat ruik ik nou, maar in ieder geval euh, een lekkere pizza gegeten, die Albert Jan gisteren. En kijk je digitaal trouwens, dan ga je naar kanaal 40. In plaats van 45 kan je CFM TV 24 uur per dag volgen. Is dat mooi of mooi, hè? Radiogeluid op de achtergrond, dus dan kan je als ook nog horen. Ook. Hier is Sasha, en if you believe. I know it's not a game to play. Your eyes, they show no fear. I inside and cannot wait to I feel your body close It's here to set you free To hold you near And satisfy your needs You shiver as I touch your neck slowly close your eyes I can't resist you Even if I try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 Plaat ...weer eens terug door de Joris Sasha ...en If You Believe... ...zo dadelijk gaan we de evenementenagenda ...agenda een beetje doornemen... ...dat doen we om half vier... ...maar een van die evenementen... ...dat is natuurlijk morgen Koninginendag... ...die plukken we er even losjes tussenuit. Ja, want er staat zoveel te gebeuren... ...morgen tijdens Koninginendag hier in Zandvoort. Allereerst is het natuurlijk de rommelmarkt... ...want ook dit jaar is het natuurlijk weer de traditionele... ...rommelmarkt van heel vroeg... ...tot twee uur op de Prinsessenweg en het Louis-Davidstraat. Buiten dit terrein... ...wordt geen rommelmarkt toegestaan. De kramen zijn inmiddels verhuurd, maar er is voldoende ruimte voor iedereen die een plekje zoekt... ...voor de verkoop van alles wat nu nog op zolder of in de garage ligt. Een demonstratie van OSS, want al jaren geven de jonge, jongste leden van OSS op Koninginnedag... ...een spetterende demonstratie op het Raadhuisplein. Ook dit jaar zijn zij natuurlijk weer van de partij. De demonstratie begint om half tien. En vanaf 10 uur kunnen de ballonnen afgehaald worden bij de ingang van de bibliotheek, hoofdingang van het LDC. Na het zingen van het Wilhelmus laten we de ballonnen allemaal tegelijk omhoog gaan. En natuurlijk, er is ook weer de... ...traditionele taartenwedstrijd, dus hang de vlag uit en win. Bij zonsopgang op Koninginendag... ...rijden de mensen van de organisatie door Zandvoort... ...op te kijken of u de vlag heeft uitgehangen. Nog dezelfde dag worden 20 gelukkigen beloond... ...met een heerlijke taart. Let op, de organisatie controleert de avond ervoor... ...wie de vlag al uit heeft hangen. Dus je moet echt vroeg op om die vlag... ...morgenochtend uit te hangen. Meer informatie kunt u krijgen op www.koninginnedagzandvoort.nl www.koninginnedagzandvoort.nl Weer een mooi programma samengesteld door de Oranje Commissie hier in Zandvoort. Onze complimenten daarvoor natuurlijk. Alleen jammer dat we dit jaar geen programma boekje hebben gehad. Dat uh, mogen we ook wel even zeggen. We ja. missen toch wel heel veel Zandvoorters. Dus. Waarschijnlijk allemaal te maken met de Money. Hier is Joey Louis en de Nieuws. We've had some fun Sweet zie je naar de hele tijd naar die voetbalwedstrijd te kijken Albert Jan FC 20 tegen Ajax. Dat doe je zo bij Ajax, weet je wel. Ze <lacht> moet nog een doelpunt bijkomen. Maar ik heb er nieuws voor je. Het is momenteel rust, dus het zal niet uh, gescoord worden. <lacht> het is half vier, dat betekent dat ze we dadelijk weer gaan beginnen. En wij gaan beginnen met de evenementagenda. Wat kan je de komende dagen allemaal gaan doen? En wat je op kaniddag morgen allemaal kan doen, heb je zojuist al gehoord. Ja, maar ik was nog niet volledig. Er oh. komt nog wat meer bij. Oké, okay. maar goed, uh, vandaag zijn we is er natuurlijk ook volop nog, uh, dan heb ik over zondag 29 april volop activiteiten op het circuitpark Zandvoort. Maar daar is momenteel de Japanse autosportfestival aan de gang. En ik heb begrepen dat er vanaf morgen een grote puinhoop was. Eh, bij de, op de mensen de in het noord hebben het gemerkt. Hele weg en de straten eromheen die stonden helemaal vast met van die gepimpte auto's, weet je wel. Ja. En die kunnen een herrie maken, die auto's. Dat wil je niet weten. Dus vanmorgen om negen uur al een toeter zootje uh, voor mijn deur. <laughs> Echt. Maar goed, lekker vroeg uh, op op hem um, uh, zondagmorgen. Heerlijk. Ja, en uh, zoals gezegd natuurlijk, morgen koninginnendag in Zandvoort. Het hele centrum van Zandvoort verandert in een gezellige rommelmarkt waar je natuurlijk ook terecht kunt voor verschillende optredens en hapjes en drankjes. Ook aan de kinderen wat, uh, wordt natuurlijk gedacht zoals je hebt kunnen uh, horen uh, in het vorige item. Maar natuurlijk vanaf 4 uur is het ook gezellig in de, voor de grotere volwassenen de grotere, grotere mensen. Is er vanmiddags natuurlijk ook feest in de horeca met live optredens, muziek en gezelligheid. Dus genoeg reden om morgen tijdens koninginnedag gezellig in de namiddag uh, een, rondje door het, do, een rondje dorp te gaan doen tijdens deze koninginnedag. De Goed, hebben we nog meer op Koninginnedag? Ja, dat Café Koper daar is ook nog feest vanaf 3 uur, want uh, morgen zingt het gemengd Zandvoorts Koperensemble weer de traditionele obade op Koninginnedag voor de derde keer, en daar zijn ze natuurlijk hartstikke trots op. Smiddags, na de Tompoes is het de beurt aan Henk Jansen hij treedt live op bij ons van 3 tot 6 uh, uh, uur, en zal zorgen voor de die gezelligheid speciale kopertje Koninginnedag sfeer, zoals u die alleen kent dus Café Koper vanaf 3 uur groot feest uh, dan gaan we naar 1 mei, ik zei het u al eerder, Cinema Nostalgie American in Paris, een klassieker uit 1951 en dat vindt plaats in circa Zandvoort, het gasthuisplein nummer 5 vanaf 1 uur bent u daarvan hart te welkom dan hebben we vrijdag, begint ook op het circuit, het is dus vrijdag tot en met zondag 6 mei, de ADAC GT Masters op het circuitpark Zandvoort. Nieuwe, nieuw op het Zandvoortse evenementenkalender is de ADAC Masters Weekend. Tijdens dit internationale evenement op 4, 5 en 6 mei is de hoofdrol weggelegd voor een van de krachtigste GT3-series in Europa. De ADAC GT Masters. Dus drie dagen lang spektakel op het circuit. Uh, vrijdag uh, 4 mei we, ga ik nog even terug, dat is de jam sessie in de Oomstee, café Oomstee, Zeestraat 32 en dan begint om half negen, naast de reguliere jazz in de Oomstee, elke, vrijde, elke derde vrijdag van de maand is er nu gelegenheid om elke eerste vrijdag van de maand te jammen met professionals, onder leiding van Arthur Heuwekmeijer dus vrijdag 4 mei vanaf half negen café Oomstee, jam sessie 5 mei is er een rondleiding door de geschiedenis van Oud Zandvoort en het start in het Zandvoortsmuseum aan de straat nummer 1 Half 2 is de tijd Ontdek de geschiedenis van Zandvoort aan de hand van een rondleiding De rondleiding begint in het museum en gaat over in een wandeling door oud Zandvoort Minimaal 15 personen Dus kom allen op tijd Dan zondag 6 mei Jazz in Zandvoort David Lucas Gebouwde krocht Grote krocht 41 Een en ander begint om half 3 De entree is 15 euro En voor studenten is het er weer wat goedkoper Klarinetist en saxofonist van ongekende klasse Die ook internationaal opereert Verder nog zondag 6 mei optreden van Jazzup. En dat is, vindt plaats in de muziekpaviljoen op het Raadhuisplein. En dat is van 1 uur tot uh, 4 uur. Dit vijfmans jump jazz gezelschap heeft zijn sporen ruimschoots verdiend. In de meest uiteunlopende muziekstijlen. Van rock tot ska, van punk tot het hot club de France. En van dance tot jazzcore. Spetterende sax-solo's, soms gevoelig en soms complete jazzgekte. Maar in ieder geval altijd aanstekelijk en met een gezonde dosis. Humor. Goed, nog even terug. Rob, wanneer was de, de balkonscène morgen ook alweer? De Balkonscène half elf. Half elf. Oké. Okay. Ja. Nou, dat was de evenementenagenda. Dat was hem. We hebben zin in Zonvoort met zoveel mooie evenementen. Ook weer de komende dagen hier in ons eigen Zonvoort. En we hebben zin in lekkere muziek. Zo op de zondagmiddag bij Zondag in Kermland. En dit is wel heel lekker hoor. Hier is Limbiscuit en Behind Blue Eyes. No one knows what it's like to be the best. sad man Behind blue eyes And no one knows what it's like Dan maar loss. Je blijft op de hoogte. Can't be true cuz Onze collega Sjors van Dam presenteert hem elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 de Euro Breakdown. En als hij er niet is, dan is DJ Sorro van de partij. Hoor, de train and drive by. Het is inmiddels tien over half vier geweest. Dat betekent dat de wedstrijden aan de, van de divisie aan de tweede helft begonnen zijn... En Albert Jan gaat meteen even kijken wat er gebeurd is. Nou, nog steeds helemaal niks verder. 0 tegen 1 nou, de wedstrijd. Nou, nou, ik twist <Dismic> tegen Ajax. Hello. Even, hello. <laughs> Feyenoord <laughs> tegen AZ. 0 tegen 0. Zo is het maar net. Dus, red ik het, dus, net. Dus, dat is nog een goed bericht voor onze grote vriendin de Kinnegin. Feyenoord supporter van het eerste uur. De AZ heeft nog niet gescoord tegen Feyenoord. Nee. Maar goed, we hadden dus de uitgebreide agenda besproken vanmorgen op Koninginnedag. Maar waar gaat de koningin nou zelf naartoe? Weet jij dat? Ik heb het wel geweten, maar. Goed, ik heb niet vergeten. Ik zal je uit de droom helpen. De Utrechtse gemeenten Renen en Venendaal verwachten maandag samen. tussen de 65.000 en de 120.000 mensen. als de Oranjes op Koningin de Dag op bezoek komen. Beide gemeenten hebben strenge veiligheidsmaatregelen genomen. om de koninklijke visite probleemloos te laten verlopen. Zo zet Venendaal mensentellers in. om bewegingen in de mensenmassa in de gaten te houden. Wat die doen? Die tellen voortdurend mensen in grote groepen. en kunnen zo snel opmerken of het ergens te druk wordt. Al dus een woordvoerder van de gemeente. Is dat uh, geautomatiseerd of uh, staan er allemaal nee, pas gewoon, van de bekjes uh, opgegroeid om tellen. te tellen? Gewoon ouderwets tellen. Er zal ook veel blauw te zien zijn op straat. In totaal worden er 1250 agenten ingezet om koning Beatrix en haar familie te beschermen. Het Utrechtse politiekorps krijgt hulp van ongeveer 350 agenten van andere korpsen. Op de dag zelf houden ze bezoekers in de gaten, spreken hen aan als dat nodig mocht zijn. Een deel van het korps heeft hiervoor een speciale opleiding gehad. Het aantal agenten is overigens kleiner dan voorgaande uh, jaren. Tijdens de viering vorig jaar in het Limburgse Torn en weert in een 1300 dienst. Een jaar eerder in Zeeland waren er 1361 agenten op de been. We leveren elk jaar, we, we leveren elk jaar precies zoveel mensen als nodig is. Het is maatwerk, al dus de politie. Morgen dus de koningin in Rhenen. En Venendaal En u kunt natuurlijk allemaal op televisie volgen, zoals ik dat ook altijd doe, traditioneel getrouw. De tocht en het bezoek van de koningin in Reenen en Veenendaal. Geen, geen maatje op... van wegen meer, hè? Nee, maar wel morgen op Nederland 1. Oké, okay, nou we gaan het uh, zeker volgen, de TV-beelden van de koningin. Wat ze allemaal uh, morgen gaat doen op Koninginendag. Nou, wij weten wel wat we morgen op Koninginendag uh, gaan doen. Met allemaal live muziek in het dorp. Lekker groeven. Hier is Earth, Wind en Fire.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 My soul is broken. Nou, als je nou naar de vrijdagmiddag van uh, CFM luistert, de Eurobreakdown tussen 3 en 5, hoor je allemaal van dit soort leuke muziek luisteren op de Zandvoortse Radio. Dat was Simple Planteren uh, samen met Kanaan en uh, Summer Paradise. Nog even een kort berichtje, zo vlak voor 4 uur en dan gaan we alweer naar 3 uur van zondag in Kinnemeland. Ja, wat zal ik nou eens even voor een kort berichtje doen? Ja, weet ik niet. Ik dacht dat je wel wat voorbereid had. Oh, het, het, het, het, of... <laughs> ik ben altijd voorbereid. Uh, ja, ja. Fijn Feyenoord. Feyenoord heeft we hebben gescoord. We een goed bericht. Ja, Bacal. Heeft gescoord, dus Feyenoord staat met 1-0 voor. En Ajax ook nog steeds, hè? Ongewijzigd, nog steeds hetzelfde. Dus wat dat betreft, uh, ja, uh, even kijken. Nee, je, ho je hoeft niks meer te doen hoor. Nee? nee, dan gaan we gewoon op naar het nieuws. En weer van 4 uur bij zondag in Kermeland. Doen we samen met deze 12 hier van Nucleus. Hier is Jam Hornets. To Rock like a dolomite. Time went by on this god creation. I knew someday I would rock the nation, so I made up my mind just what to do. And I joined with the gem on production group. So go crazy, go crazy. So don't let your body be lazy. I said, don't stop the body rock till your eyesight starts to get hazy. Clean out your ears and you open your eyes. If you wanna hear the music, just come alive. If you don't know how, get ready to learn. 'Cause Cosmos taking his turn to burn. Take the seat. Because I can't do it. ...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Dit is Rashid Finch met het NOS journaal. In Pakistan is een Britse arts door zijn ontvoerders gedood. Zijn lichaam werd vandaag teruggevonden bij de stad Keta in het zuidwesten van Pakistan. Volgens Britse media is hij onthoofd. De arts gaf leiding aan een rode kruisproject in Ketta. Begin januari werd zijn auto in het centrum van de stad omsingeld door gewaarde...